Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden asielzoekers in Ter Apel kunnen de komende dagen ergens anders terecht. Dat heeft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol gezegd bij een bezoek aan het overvolle aanmeldcentrum. Er zitten honderden mensen waar eigenlijk geen plek voor is. Dat is onhoudbaar volgens de gemeente. Vandaag en morgen komen er 200 opvangplekken vrij in Almere. En vrijdag nog eens 300 plekken in Gorkum. Maar de vraag is of het genoeg is, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Dat acute probleem is veel groter dan de verlichting die de staatssecretaris hier vanavond in Ter Apel aankondigt. Een situatie waar ze hard aan zegt te werken, maar met wisselend succes. Omdat het nog steeds heel moeilijk blijkt om gemeenten bereid te vinden met noodopvang te komen. Samen met het COA wordt aan nog meer nieuwe opvanglocaties gewerkt. De man die in februari 2018 een bloedbad aanrichtte op een school in de Amerikaanse staat Florida... heeft toegegeven dat hij schuldig is. Nicholas Cruz schoot op zijn ouderschool 17 mensen dood. Hij verwondde 17 anderen. In een verklaring in de rechtbank zei hij dat het hem spijt. Na deze bekentenis gaat in januari de rechtszaak echt beginnen. Het zoeken naar een huis op een overspannen woningmarkt kan zorgen voor flink wat stress. Volgens psychologen ervaart driekwart van de woningzoekenden zelfs psychologische klachten. Versla verslaggever Suus Boslo vroeg jongeren in Houten hoe het met hun zoektocht naar een huis gaat. Misschien ben je wel straks dertig of zo. Ja, dat is gewoon, dan woon je nog twintig jaar bij je ouders. Zeg maar. Dat is wel heel lang. Maar... Ik heb ouders die daarin in, uh, hebben geholpen en overigens van mijn vriendinnen ook. En dat, is, ja, dat, dat, dat, dat kan wel stress met zich meebrengen. De onderzoekers zeggen dat de overheid meer moet doen om het woningtekort en de prijzen aan te pakken. Dat ze daar niet jaren mee kunnen wachten. Het weer vanavond is het op de meeste plekken droog. Later op de avond en vannacht gaat het weer regenen en er kunnen pittige buien bij zitten. Morgen gaat het hard waaien met mogelijk onweer, hagel en windstoten bij maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de A10 Zuid bij Amsterdam heb je nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt de Nieuwe Meer. Dat is voor het verkeer richting Den Haag en Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in is zin ZFM. ZFM! Met nu jouw keuze, ZFM. Ah, oh, but it's a great time to be alive, ladies and gentlemen. And that's the theme of our program for tonight. <laughs> Great to be alive is what the theme of our show is tonight, boys and girls. All... And I want to tell ya shoot, shoot. if there's anybody here who doesn't believe shoot, that it shoot. is fucking great to be alive, I wish it would go now because shoot, this show will shoot. bring them down so much. Evelyn, a modified dog. Viewed the quivering fringe of a special doily Draped across the piano with some surprise In the darkened room where the chairs dismayed And the horrible curtains muffled the rain She could hardly believe her eyes A curious breeze of garlic breath which sounded like a snore. Somewhere near the Steinway or even from within Had caused the doily fringe to waft and tremble in the gloom Evelyn, the dog, having undergone further modification pondered the significance of short-person behavior In pedal-depressed, panchromatic resonance And other highly ambient domains Arf she said ja, de inderdaad. Mond. Hele moeilijke woorden, ja. Ja, ja het is echt... Uh, het, het is alleen maar piano en, en de stem van Frank Zappa. Ja. En het, het, het, ik vind het heel lekker klinken. Zeker. Maar ik heb ja. echt serieus geen flauw idee waar dit nummer <laughs> of, over gaat. Nee, ja, nee, over nee. een hond. Een modified dog. Een ja. modified dog, ja. Uh, nou ja, maar, ja. maar, maar precies wat hij wat, wat ermee bedoelt... <laughs> geen idee. Echt <laughs> geen idee. <laughs> ja. En het dus volgende nummer zie ik ook, dat is een heel andere kant van uh, Frank Zappa, hè? Ja, dat is een beetje, dat is wat, wat ouder werk. En uh, ja, uh, en Regilia, het is een uh, instrumentaal nummer. En um, dat, dat komt heel vaak iedere keer weer terug tijdens live concerten. Okay. Ook Dwiesel ja. Zappa, zijn zoon, hè, die dus ja. uh, al, al, al, Nou, ik weet niet hoe lang, maar zeker, zeker tien jaar minimaal... Uh, toert hij de hele wereld over. En die speelt het altijd. Ja, en ja. die speelt, de, die, die tours, die heet ja. uh, Sappa Play Oké. Okay. En die speelt dus al, al, alleen maar muziek die zijn vader Was... gemaakt heeft. Ja, te gek, ja. ja. En, en uh, Pitches Regilia die komt echt bijna in ieder live optreden van ja, ja. ja. terug. En het is gewoon ja. ook een maar het, is ook wel even van, uh, het komt van het album Hot Reds, hè? maar het is wel een ja. van de hoogtepunten, denk ik. Hè? Ja, hot zeker op jazzgebied. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, laat hij inderdaad hot zien Reds. wat er ja. is, ook, is ook met Captain Bivard? Ja, ja daar dus zingt hij op inderdaad. Ja, hè? Eén ja. nummertje of zo. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, we gaan gauw lezen naar uh, Pietjes en. And... Regalia. Wat betekent het eigenlijk? Geen idee. Hier komt hij. Ja, dit vind ik nou een mooi nummer. Huh? Ja. ja, dus dus ja het is een hele cool. andere kant van de, uh, Frank Zappa. Maar een van de mooiste inderdaad. Want we hebben het er al over gehad. Ja, ik vind de beginmuziek... Of de muziek waar Frank Zappa mee begonnen, is. Freak Out. en We're only in it for the money en zo. En ja. absoluut is free. Uncle Meat kan ik ook wel horen. Ja. Bepaalde stukken. Vooral het thema. Uh, het thema ja. vind ik erg mooi. Ja. En daarna... Ja. Op een gegeven moment is hij te veel muziek gaan maken eigenlijk, kon ik er niet meer bijhouden, nee. Nee, ja. dat, is, dat, is, dat is inderdaad lastig. Maar zoals de, deze die we net hoorden, Pietjes en Rogilia, ja. ja, dat is echt een soort uh, uh, Evergreen van Frank Zappa. Ja, zonder soort, meer, nee. dat nee. geloof dat ik is, ook, ja. Dat is ja. Wel echt, en heel herkenbaar. Ja. ja, dat is echt van, van de oude Frank Zappa ook. Ja, ja. Montres ja, is dat even van de eerste, begon, ja. Ja, en dat is natuurlijk ook uh, instrumentaal. Ja. Maar ook knap dat hij inderdaad toch zoveel uh, diversiteit uh, in zich heeft, inderdaad. Hè? Dat hij ook dit soort muziek kan maken. Cabaretsk, klassiek, wat we net ja, al zeiden. Dus nou ja, daar... hij, heeft, hij heeft ook uh, films gemaakt met die kleipoppetjes. poppetjes Oh ja. Weet je, dat is, dat is gewoon. Uh, dat zijn ook echt projecten geweest die, die ik weet niet hoe lang duurden en waar ontiegelijk veel uren en werk in zitten. Ja? Maar hij deed wel. En, en het zijn ook hele absurde films. Weet je, het, is, het is nou niet echt een film waar je met de familie mee gaat <laughs> zitten kijken. Met, nee, met nee. ook de muziek erbij natuurlijk. Dus ja. dat, is, dat is wel interessant. En het leuke is dat die films die hij gemaakt heeft met die kleipoppetjes... dat is eigenlijk ontstaan door degene die die kleipoppetjes maakt. Oh, okay. Die ja. is ooit een keertje bij Frank Zappa, bij, bij hem thuis... Over zijn hek geklommen. Ja. Hij heeft als het ware zo bijna ingebroken. Ja. Want die wilde uh, films maken met Frank met, met zijn muziek, met die kleipoppetjes. Dat oh, te gek. En toen had Frank zoiets van: nou, <coughs> nou ja, ik weet niet, laten ze even wat zien. En die ja. vond het zelf ook zo. Je vond het leuk, ja. Gek. Die had zoiets van: nou, wauw, nou, dat, dat gaan we doen. En die ja. hebben echt wel uh, heel, heel, heel, heel, uh, samengewerkt. Uh. Ja, in Engels heb je er ook zo'n filmmaatschappij die ja. allemaal die. Uh, die poppetjes maakt met die kippen en zo. En uh, hoe heet dat ook alweer? Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Je hebt in, in, in die die pingwing, hoe heet die ook alweer? Oh, die pingwing, <laughs> ja, ja. Ja. ja. Sean the Sheep, ja. Sean the Sheep, ja. <laughs> dat is grappig. Aardvarken ja. heette ze. Ja, Aardvarken. Oh, ja, dat, ja, ja. Heel ja. Ja, leuk. Maar well, dat deed hij dus ook wel. Ongelooflijk. Hij, ja. dat, dat, dat deed hij ook. Hij heeft echt, uh, heeft echt een duizendboot. Dat heeft natuurlijk uh, 200 motels. Wat, uh, dat ja. dit jaar 50 jaar geleden is, ja. natuurlijk ook gemaakt, ja. ja. Ja, dat klopt. Maar ja, moet hij daar trots op zijn? Nou ja, het hoort, het hoort wel bij z'n <laughs> Het hoort bij z'n ja, maar. Ja, ja. Nou ja, 200 motels is natuurlijk best wel ook, ook, ook een apart. Ja, een zeker. En, uh, het, het leuke is, ik heb uh, een paar jaar geleden, ik weet niet eens of jij of vrouwtje erbij was, uh, een, een tributeband gezien, die heet 2000 Motels. Oké. Okay, yeah. En dat was volgens mij was dat in Enkhuizen of in Horen daar in de buurt. Ja. Yeah. En die band die had allemaal hele jonge mensen uh, gevraagd van het conservatorium om mee te spelen. Die hebben heel lang uh, gerepeteerd en geoefend. Okay, en gedaan. Yeah. En dat, die speelden het echt perfect tot in de puntjes. Zo. So. En Frank Zappa muziek is gewoon heel gecompliceerde, moeilijke muziek. Klopt, ja. Zeker ja. als muzikant om het te spelen. Ja. En die band met die studenten van... het Die deden het, het zomaar, hè? Ja. ja, zo. Nou, ja. ik stond echt helemaal versteld. En <laughs> ik denk dat jonge mensen, echt die, die meiden, dit waren misschien uh, 18, 19, 20, zoiets. Oh, iets, knap, die beurt, ja. Jong, ja. ja. Die het perfect speelden. Maar die moeten het natuurlijk op een of andere manier toch ook... ...leuk vinden, die want dan ga je het niet spelen. Nee, nee, nee. Denk ik denk nou, er zijn toch uh, inderdaad ook ja. jonge mensen. Ook ja. met dwizel sappa, die, die dus nog steeds toert. Ja. Zo Zogemeleerd publiek. Je hebt je ook, uh, uh, nou ja, voor mijn leeftijd een ouder. Ja. Ik ben 58. Ja. Maar er lopen ook mensen van, van 20, 25 rond. Oh, die het dus ja. eigenlijk ja. nog niet zo heel lang geleden ook ontdekt hebben. Ja. En ja. het heel goed vinden. Ja. Dus dat is wel, dat is wel grappig. Dat het, uh, ja, het lijkt me ook te gek bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, uh, om bijvoorbeeld als jongeling de Beatles te ontdekken of zo. Of Frank Sapp inderdaad. Dat je ja. ineens een hele wereld voor je open gaat met hele verschrikkelijke mooie muziek of zo. Dat ja. lijkt me te gek, ja. Ja, ja. Nou ja ik bedoel de Beatles. Er zijn nog steeds jonge mensen die ja dat ontdekken ja. en het leuk vinden. ja en, uh, Want uh, John Lennon heeft ook een keertje met... Uh, ja, met ook Shana nog, gepeeld. ja. Ja, <laughs> dat is ook wel grappig. <laughs> Maar ja, John Lennon vond Sapper muziek ook gewoon goed. Ja. Dus ja, die, uh, ja, die, uh, wel, ja, ik denk ja, dat is toch wel een Beatle. Ja, dat zegt wel uh, iets inderdaad. Ja. Ja. En er zijn wel meerdere invloedrijke mensen in de wereld geweest die, uh, die echt Sapper, die zoals H. Ja. de president van uh, Tsjechië. Ja, heeft hij er ook, ook wat mee gedaan in Oh. En die, uh, die, die, die, die, die was op een gegeven moment was het gewoon een hele goede vriend. Okay. Van Frank Zappa. En een van zijn allerlaatste live concerten die hij ooit gegeven heeft. Was toen uh, die, die uh, revolutie. Hoe heet het? Fluere revolutie. Ja, oké. Okay. Dat ze loskwamen van Rusland. Dat ze ja. ja. loskwamen van Rusland zonder ja. bloedvergieten. Toen heeft Zappa en voor de laatste keren heeft hij live in Tsjechië uh, opgetreden. Dat een okay. laatste, toen had hij al ja. drie jaar niet meer opgetreden. En toen had we... hij zoiets van, nou dit vind ik een reden. Om op te Nu tremen. moet ik... ...toch oh. een, nog een keertje gaan optreden. Oh, knap, ja, dat is wel goed inderdaad. Ja, ja. Dus, dus, Ook een hart onder de riem, ja. Ja. Knap hoor. Maar goed, we hebben nog een hele playlist ja. aan. We zijn nog, uh, nog niet eens op de helft. <laughs> we krijgen nu uh, lumpy gravy, hè? Lumpy gravy, ja. Een stukje ervan. Klopt, ja. Wat is ja. daar speciaal aan? Of, uh, nou, dat, dat? Dat, is, dat is denk ik een van de meest krankzinnige LP's van, <laughs> van Frank Zappa, ik, ik, ik, had, ik had ondertussen toen al denk ik vier of vijf LP's gekocht van Zappa ja. en die vond ik allemaal goed. Ja. Dus op een gegeven, en ik ging vroeger altijd naar de, naar de, de platenzaak met een koptelefoontje, ging ik LP's luisteren. Oh, ik zat dus toen ik ja. hele middag uh, lekker luisteren. in Haarlem uh, LP's te luisteren. Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, Zappa dat is sowieso goed, dus die LP. Zonder te luisteren heb ik die gekocht. Nou, toen ik hem thuis opzet, ik denk, wat is dit nou in één keer eh, voor iets gestoord? Nou ja, je, je ja. zet hem erop, dan, dan hoor je het vanzelf. Oké, okay, het beste stukje van Lumpy Gravy. Hier komt ie. For the old folks. Maar je hebt de LP niet teruggebracht. Nee, ik heb hem niet terug. Nee? Nee, okay. nee. Ik heb hem maar. Nou ja, dat is vaak met met, met muziek, omdat het niet zo uh, makkelijk in het gehoor ligt. Ja. Moet je het gewoon eigenlijk een paar keer luisteren. En pas na een ja. paar keer begint het goed te worden. Ja. En, het, en het leuke is ermee, vind ik, dat uh, als, je, als je eenmaal iets goed vindt, dan verveelt het nooit. Ja, je hebt het soms ook wel op de radio, dan, dan hoor je hem klopt, hem ja. En dan denk je, ja. oh, dat nou, klinkt, dat klinkt leuk. En je een ding gehoord en dan uh, ben je er klaar mee. Ja, ja. En dat, dat heb ik met Frank Zappa en ook bijvoorbeeld Pink Floyd. Ja, ja. Het verveelt gewoon echt nooit. Ja. Dat blijft gewoon altijd goed. Ja, nee, dat heb ik wel, dat ik op een gegeven moment uh, toch de muziek te veel, te vaak gehoord heb. Bijvoorbeeld Boudewijn de Groot vind ik verschrikkelijk mooi, maar dat draai ik het laatste jaar niet meer. Want dan, uh, ja. ja. Een beetje over. Beatles eigenlijk ook niet meer, nee. Nee, nee, nee heel dat gek het, inderdaad. Klopt, ja, Boudewijn de Groot heb ik vroeger heel veel gedraaid. Ja. En dat is wel grappig, want uh, vroeger had ik een vriendje die heette René van Kolm. Dat is de, de drummer van uh, Doe maar. Ja, ja. En wij luisterden gewoon heel veel Boudewijn de Groot. Ja. En, uh, en, uh, en dan zat Wat René in z'n ja. zolderkamer te drummen. En we uh, bouwden wij een groot opstaan. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> dus dat was wel grappig, ja. Ja, ja. ja dan wil ik ook nog wel eens... Uh, ik zou hem graag willen interviewen ja. of zo, ja. Nou ja, ja. bijvoorbeeld Pink Floyd. Ja? Uh, door uh, René Verkollem... Mm -hmm. uh, ben ik in contact gekomen met Pink Floyd. Want hij draaide Pink Floyd. En ik oh. had wel nooit van Pink Floyd gehoord. Nee, nee. Oh, dus okay. dat vond ik eigenlijk wel helemaal te gek. Ja, ja, ja. En, en de hoe... Dat was ook, ook een ja. van de dingen die mee uh, ja. veel draaide. De Kings, hè? Animals. Ja, Rolling Stones. Ja. Eric Burden. Eric ja, Burden, ja. ja. ja. ja nou, daar, daar kunnen we ook een special over maken. <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Dat was ook zelf verschrikkelijk mooi, inderdaad. Er zijn zoveel bands. Uh, ja Weet je, Todd Rundgren vind ik het echt helemaal fantastisch. Ook ja, oh, dat ja, is klopt. helemaal een leuke en, ja. En dat, ja. En dat is ook, ook zo'n fenomeen. Klopt. Ja. En, uh, ja, misschien ook een beetje Frank Stappen inderdaad. Ook een beetje uh, niet bekend bij het grote publiek, nee, maar volgens nee, mij wel een grote impact. Is niet ja niet bekend bij het grote publiek, behalve dan natuurlijk Mietloof. Iedereen kent Mietloof ja, en Bernd Oudeveld. Ja, klopt ja. Dat heeft allemaal tot Rundgren geschreven. Oh, dat nummer? Die, die heeft, oh, ik die, dacht iemand anders. Die hebben ook muziek voor ja? Mietloof ah. gemaakt. Dat wist ik ook niet. Alleen niemand nee. kent tot Rundgren. Nee, iedereen kent ja. het niet lopen. Nee. Maar goed, er uh, ja, zijn er zoveel ja. muzieksoorten ja, en stromingen. En, en tegenwoordig en... natuurlijk veel en veel meer dan vroeger. Hè? Ja. Ook met dat Spotify, ja. daar kan je ook niet tegenaan luisteren. Nee, nee dat, uh, als, je helemaal, als je helemaal aan de gang gaat, dan ja, Dat is hopeloos, ja. Ja, ja. Maar het leuke is bijvoorbeeld, want iedereen kent ook wel Tennessee Ja, klopt. Ja. En de oprichters van Tennessee, dat, dat zijn uh, Godly Cream. Ja. En... Die zijn ook heel erg beïnvloed door Sappa, Want die hebben, ja? oh. die, hebben, die hebben ook solo, of tenminste solo LP's met z'n tweeën... Ja? LP's gemaakt, en Cream. Klopt. En hebben heel veel nummers die op die LP staan. Oh. Klinkt gewoon als Sappa. Oké, okay. ja. Oh, dus, we ik gaan luisteren die, inderdaad. Die zijn ja. ongetwijfeld beïnvloed, beïnvloed ja. door, door ja. Frank Sappa. Dus dat, ja. is, dat is wel grappig dat het ja. uh, toch ook bij collega's ook, uh, ook meespeelt. Natuurlijk, ik denk wel dat ze van, uh, naar elkaar luisteren natuurlijk, ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, zeker, zeker. Dat heb ik ook gehoord bijvoorbeeld ja. de Beatles en uh, Bob Dylan. He, de Beatles hebben van Bob Dylan teksten geleerd eigenlijk, ja. denk eens wat meer na over de teksten. Ja. En Bob Dylan heeft van de Beatles geleerd, nou denk eens wat meer na over de muziek ja. bij je teksten en ja, zo. Dus ja, ja. Toch een leuke kruisbestuiving, ja. ja. ja. Nou ja, en, uh, en, en een klein stukje tekst van Deep Purple, van Smoke on the Water. <laughs> Dat dat dat uit dus Frank over theater Frank Zappa, in de fik ja, ja. vliegt, maar dan komt door een van de gek die bij een Frank Zappa concert was ja. die vuurpijl afstak. Ja. Toen is het helemaal in het theater ja. in de fik. Nellie ja. ja. En daar komt het nummer Smoke on the Water van. Ja, ik Ja. ja. Heb ik de schuld van Frank Zappa. <laughs> Dank u Frank. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, dan komen we bij een heel moeilijk nummer, hè? of een heel, even een even een heel kijken, De Black ja. Dan, ja. Die, die, die, die hebben die al een verhaaltje nodig. Ja. The Black, Black Page, dat uh, is een nummer geschreven door Frank Zappa, maar speciaal alleen maar voor drums. En, uh, uh, maar hij wilde niet alleen ritme uit de drums, hij wilde ook melodies halen Tuurlijk, uit ja. de drums. Ja. Dus hij heeft een, een, een nummer geschreven voor een drumstel, maar dan heb je dus gewoon minimaal uh, 60 uh, drums voor nodig om die melodie te kunnen spelen. Oh, het moet ook een beetje melodisch zijn dan. Ja, Niet alleen echt, een ritme, maar, maar, maar melodisch. Oh, okay. ja. uh, alleen, alleen op een drum. Maar er was niemand die dat kon spelen. Okay. En toen heeft hij uiteindelijk Terry Bozio gevonden. Ja? Oh. Die is dat nummer gaan instuderen. En die is uiteindelijk gelukt ja? om de Black Page uh, part one heet die. De ja? hard version. En dat is alleen maar een drum solo en later bedacht hij van ja, weet je, misschien zijn er wel mensen die, die, die, die vinden eigenlijk de melodie wel leuk, alleen, ja, alleen maar drum dat, die, die nee, kunnen dat, die schaar, kunnen ja, dat ja. niet zo ja. goed waarderen, nee. dus toen dacht hij van ah, ik ga een nog, nog een versie maken van de Black ja? Page ja? en dan de Easy Teenage New York version <laughs> en die klinkt wat beter in het gehoor die is ja. makkelijker, Ondanks Dat is heel ingewikkeld. maar ja. dat is dan voor de mensen die de melodie en de muziek Mooi goed vinden ja, ja, ja. en dat het ja. niet alleen maar een drum solo is. <laughs> dus dit ja. we hebben nu de Black Page Part 2, de easy teenage New York version. Daar komt hij. All right, now watch this. Let me tell you about this song. This song was originally constructed drum solo. That's right. Now, after Terry learned how to play the Black Page on the drum set, I figured, well, maybe it would be good for other instruments. So I wrote a melody that went along with the drum solo. And that turned into the Black Page Part One, the hard version. Then I said, well, What about the other people in the world who might enjoy the melody of the Black Page, but couldn't really approach its statistical density in its basic form? So I went to work and constructed a little ditty, which is now being set up for you with this little disco-type vamp. This is the Black Page Part Two: the easy teenage New York version. Get down with your bad self, so to speak, to the Black Page Part two. fantastisch. En ik, ik, daarom heb ik deze dus expres niet aan het begin van de playlist gezet. Want dan rent iedereen kaart weg. Ik zeg net tegen een vrouwtje. Ik zeg nou, als vroeger, als, als, als ik dit opzette en Debbie was er... Nou, die, ja. die ging echt gillend de deur uit. Okay. Ik, kon, ik kon het echt ja. niet handelen. Eigenlijk zeg je, je moet het vijf keer ja. horen. Nou, nou ja, beetje heel veel muziek. Wat uh, ik net ook al zei. Uh, die begint pas goed te worden als je het een aantal keer gehoord hebt. En Nog een keer aanzetten? Nou, voor mij mag het. Ik, versie, weet, ik ja. weet niet of je daar de rest voor wordt. Dan de andere versie. De snelle versie. De hele moeilijke ja. versie. Ja, de hele moeilijke. Met alleen maar drums. Ja. Dat lijkt me veel mooier dan die telefoon de hele tijd. Nou, dan moeten we die even opzoeken, ja. Ja, ja dat, nou ja, die staat op dezelfde LP. Sapa ja. uh, live in New York. Oké. Okay. En, en die heet dus uh, The Black Page Part 1. Oké. Okay. <laughs> dat, dat is moeilijk. <laughs> die die ken je, ken je zo vinden. En dat vertering Bossio's, dat, dat zal ook wel ergens op een... Er, Terry Bozio speelt het nummer, ja. Oké, okay, ja. ja. ja. Dat is, geen, het is geen gelegenheidsdrummer, volgens mij. Nee, nee het is, is, is een drummer. Ja, nou ja, uh, Terry Bozio die heeft best wel heel lang bij, bij Zappa gespeeld. Die heeft ook wel echt heel veel dingen geleerd bij Frank. Oké, okay, vandaar. Nou, waaronder ja. de Black Page. Ja. ja want het is, het is niet echt heel makkelijk. En Terry Bozio is nog steeds actief... En ja. zelfs ooit een keertje in Amsterdam, volgens mij was het in de Lamar of zoiets, en van de theater, naar een concert geweest van Terry Bozio en dat was dus alleen maar een drummer. Ja. Alleen een drummer? Alleen een drummer, gewoon uh, anderhalf of twee uur lang. Ja. Alleen maar een man die op het podium zit, en een met of een tommeltjes. gigantisch drumstil op zich ja. heen ja. en die dus echt liedjes drumt. Ongelooflijk, ja. Ja, Het ja, ja. was echt. Ja. Uh, ja, dat zou ik denk ik niet lang volhouden. Ja. Een drumrollen van een kwartier vind ik ook maar niks. Nee, <laughs> ja, nee, nee, nee. Maar ja, weet je, dit, is, dit is dan toch weer net even anders. Ja, ja, dan moet dat wel ja. ja. gewoon Kijk, een drum, die, dat is meestal een ritme-instrument. Ja, klopt. Hè, die ja. de basis vormt uh, samen met de bassist voor, voor, voor, voor een band. Ja. Maar uh, Terry Bozio gebruikt zijn drumstijl echt als muziekinstrument. Oké. Okay. Niet als ritme. Nee, nee. Ja, ook nee. natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat is wel heel bijzonder. Want het was eigenlijk, uh, tenminste voor zover ik weet, ik ken oh, okay. geen band. Nee. Die de drummer heeft niet voor het ritme, maar voor. Goede melodieën. Ja. <laughs> nee, inderdaad, ja. ja. Oké, okay, maar dan kun je wel iets rustiger. Hè? De ja, torch never stops. Ja. Ik zal heel kort even vertellen ja, waarom, waarom ik hem erin heb staan. Toen ik een jaartje of twaalf was, met een vriendje, zaten op mijn kamer. Ik had net uh, Zoet allure's die, uh, die LP van uh, Frank Zappa. Ja. En er staat het nummer The Torture Never Stops uh, ja. op. Maar het klinkt alsof er een vrouw uh, op een of andere manier van bepaalde dingen loopt te genieten. Dat ze een behoorlijk ja. lichte kruin in eigen. Ja. En dat vond ik zo interessant. En toen waren er twee vriendinnetjes uh, op bezoek. Ja. En toen hebben we toen echt bijna de hele avond... hebben we daarmee zitten zoenen. <laughs> met die LP op. En ook dat gevreun. op, op, <laughs> repeat. Dus de hele avond alleen maar dat nummer. Nou ja, en dat blijft altijd in je geheugen ja, Dat geloof ik ook. Dus ik heb goede, goede herinneringen aan dat nummer. En wat is er met die twee dames gebeurd? Uh, eentje woont achter mij nu. Okay, ja, en toch, en nog serieus. Ja, dat is een En die andere heb ik nooit meer gezien. Of nee. <laughs> <laughs> 50% nou. <naartoe>. Ja. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Want ik heb er toch ook bepaalde gedachten bij. Nou, dus ja. Ja. <laughs> we gaan luisteren. Jo. And the likes of every tool of pain. And a sinister midget with a bucket and a mop where the blood goes down the drain. And it stinks so bad, the stone's been choking and weeping greenish drops. And in the room where the giant fire buffer works and the torture. Het is een heel apart nummer dit. Het, is, uh, het, het, het, het gaat eigenlijk over de, dat iemand gemarteld wordt, maar zo klinkt het absoluut niet. Nee, ja, het klinkt niet. heel anders. Ja. Integendeel, nee. Ja. Ja. Hey, maar Pim, jij uh, vertelde laatst aan mij dat, je ook, uh, dat jij ook best wel een hoop Zappa-nummers uh, goed vindt. Ja, klopt, ja. Wat dus, ik, als, als jij nog iets uh, hebt van waar je denkt: van, Nou, weet nou, je. wat ik al vertelde: Freak Out vind ik heel mooi. Ja. Maar het mooiste album vind ik eigenlijk weer Only In It for the Money. Ja. En daar is misschien leuk: What's the ugliest part of your body? Hè? Ja, misschien precies. als tegenwicht van het vorige nummer. Ja, hè? Oh, ja precies. Hier komt-ie: What's the part of your body?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 of your ugly life where did annie go when she went to town who are all those creeps that she brings around all your children are poor unfortunate victims of lies you believe a plague upon your ignorance that keeps the young from the truth they deserve now ook een mooi nummer, hè? Yeah, like leuk. a mooi nummer, <laughs> yeah a mooi nummer, ja, maar. maar nu ik hem zo hoor, ik hoor weer, weer iets anders dan ik eigenlijk nooit gehoord heb. Hoe bedoel je? Nou, toch. Je hoort ze ook meezingen. Een beetje a cappella aan het ja, einde. Dat vind ja. ik wel mooi, hoor. Ja, dit is een beetje meer een nummer uit de beginperiode. Ja, klopt, ja. En, en ja, toen was, het, was de muziek en de, en, en de zang en de performance ja. en het live optreden ja, was toch... Ja. Heel anders dan, dan in ja, latere ja, jaren. Klopt, ja, ja en klopt. Toen, we, toen was het eigenlijk nog een beetje... Uh, ja, we, we waren eigenlijk amateurs. Ze moesten echt eindjes aan elkaar knallen <laughs> ja. en, en, en hopen dat ze een keertje ja. Ja. mochten optreden en ja. zo. Ja. Want dit is het album met die bekende hoes... Hè, dat ze Sarkis Peppers hebben nagedaan. Ja, ja. Er ja. staan ze al hele lelijke vrouwen staan ze op, de, op de hoes ja, eigenlijk. Hè. Ja, ja. Jimmy dus is soort, de hoes van Sarkis Peppers. Lonely ja, klopt. Een beetje nagemaakt. Ja. Alleen, dan, uh, alleen dan staat erbij van... we're only in it for the money. Ja, klopt. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. En dat is vol, uh, ik heb wel eens gelezen dat het meer een... Uh, een aanklacht is tegen de uh, platenmaatschappij of ja. zo. Hè? Nou, Frank Zappa heeft het hele leven al bloedhekel gehad aan, aan, aan, aan platenbazen. Ja. Platenbazen. <laughs> dus uiteindelijk is hij zijn eigen label begonnen. Ja, ja verstandig. En, en, ja. Maar goed, dat komt ook best wel in een hoop nummers weer terug. Eh, dat, want ze beloven je gouden bergen. <laughs> en uh, je hoeft alleen maar hier even te tekenen. En dan komt ja. alles goed. En uiteindelijk uh, gaan de platenbazen met geld er vandoor. En er bent ja. ben niks in. Ah, okay. en, daar, en daar was hij snel klaar mee. Ja, ja. Is wel een mooi bruggetje naar het volgende nummer. De Heavenly Bank account. Ja, kijk, dat is natuurlijk ook weer iets... Heel kort. Hij <laughs> ja, had ook echt zoiets van, ja, weet je, die kerk... die, die heeft zoveel invloed in Amerika. Mm -hmm. Die is zo groot. En dus <tus> zijn die gelooft maar en die doneert maar en weet ik veel wat. En al die priesters en... en ja, figuren ja. die, die het mooie woord van God verkondigen... wat natuurlijk prima is. Maar die zijn ondertussen wel volledig hun zak aan het vullen. En daar had hij ook zoiets van, nou, eigenlijk dat kan, kan dat niet. nee. Dus Heavenly Bank Account is daar uh, een aanklacht tegen. <laughs> ah, Oké, okay, daar komt ie. <laughs> For it. Remember, there's a big difference between kneeling down and bending over. He's got $20 million in his Emily Bank account. Biz. The the two the they will get him, they will never get him for the naughty stuff that he did. <laughs> It is best in cases like this to pretend that you are stupid. <laughs> He's got presidential help. ...is against the wall. The only thing you have not tried... ...is the sport of jumps. That's suicide. That's suicide. <laughs> <laughs> Mevrouw, je hebt wel een beetje gelijk. Het is een beetje een gospelachtig iets inderdaad, ja. ja. Dat ja, komt de, natuurlijk wel mooi... Mevrouw, ja, het ja. was eigenlijk... Mij was eigenlijk niet zozeer opgevallen, maar nee, niet dat klinkt ja. toch wel een beetje een soort gospel uh, En dat past natuurlijk wel bij je. Uh, en dat ja. past natuurlijk wel ja. Bij, ja. Bij, bij dit nummer. Ja, ja, ja. ongelooflijk knap, knap, knap hoor. Ja. Dus, maar ja, Sappha natuurlijk heel veel uh, <kwijnt> mensen in het harnas gejaagd hebben, waaronder de kerk, ja. omdat hij zoiets zat van, ja, jullie stenen spelletjes schijnheilige gasten, <laughs> lekker je eigen zakken <laughs> vullen onder het mond van het, het woord van God. <laughs> En ondertussen heb je een eigen vliegtuig en twintig limousines en, uh, ja, ja. en drie huizen. Ja, ja. <laughs> ja, wat mij altijd opvalt, is opgevallen, ze waren tegen condooms, maar ze gingen er wel in investeren. Of aandelen kopen of zo. Dus ja. Ja, nou, bijvoorbeeld, ja, hoe hier, <laughs> die producten zijn, hè? <laughs> maar ja, dat, dat is echt Frank Zappa. Uh, alles wat hij onrecht vond, daar schopte hij gewoon elkaar tegenaan. Ja, ja. ja, ja. Dus, uh, nou goed, uh, dat soort mensen heb je nodig. Oh ja, dat moet ik wel even vertellen. Uh, mijn uitspraak van Frank Sappen is... Uh, uh, wat was het ook alweer? Ja. Deviation? Nee, a progress is only possible with deviation. Ja. So progress uh, is not possible without deviation. Ja. Ja. Dus je hebt een, uh, mensen die een beetje buiten de lijntjes denken... nodig om veranderingen teweeg te brengen. Ja, om, om, ja, om vooruit te gaan. Verandering en, en vooruitgang yeah. te krijgen, dan, dan, dan, dan heb je gewoon altijd een beetje yeah. afwijkende yeah. dingen, yeah. ideeën, mensen voor nodig om, om zo iets in gang te dat zetten. Ja, is progress inderdaad. is not possible without deviation, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja. ja, dat vind ik een hele mooie, inderdaad. Ja. Zeker. En it is fucking great to be alive. Ja. Hè? It's so fucking great to be alive. Kom <laughs> ja. We komen bij het uh, ene laatste nummer. Pound ja, for a Brown. Ja, Pound for a Brown. Het uh, uh, laatste album wat, wat uh, Frank Zappa in zijn leven, uh, tijdens zijn leven uh, gemaakt heeft... Ja? dat is de Yellow Shark. Okay. En dat is een dubbel LP. En dat is uh, een, met een heel groot orkest. Volgens mij het London Philharmonica orkest, okay. of zoiets. Yeah. En die heeft gewoon voor alle instrumenten mensen uh, de muziek geschreven. So. En eigenlijk is het een klassiek nummer... Ja. Wel op zijn Sapiaans natuurlijk, weer. Mm -hmm. Maar dat is, dat, is, dat is ook iets bijzonders. En ik had zoiets van: nou. Het hoort erbij. Het, het, is, niet mijn het is niet mijn favoriete muziek, dit er. Nee? Ja? Maar dit is wel zo tekenend ook voor Zappen, over hoe Hoeveelzijdig die was. En wat hij ja, allemaal, okay. allemaal kon. Ja. Dus ik denk: nou, moet minimaal één nummer van ja. die LP. Moet toch eventjes in, Toch in alle de, aspecten belichten. Ja, in de, de uitzending. Ja. ja, precies. Nou, daar komt ie. Ook een heel apart... Ja, anders ja, is, is echt, respect, echt wel ja. weer iets anders. Kijk, Zappa is natuurlijk bekend... Uh, van, vanwege zijn gitaarspel... zijn gitaarskouwloos... Ja. En, uh, en, en, en, en dat soort dingen. En hij is eigenlijk helemaal niet bekend... Van dat het ook gewoon... een echte componist is. En nee. op, aan het eind van zijn leven zoiets van... ja, ik wil toch... Ja, aan, ja. De, aan, aan de wereld laten zien... dat ik niet alleen maar een beetje gitaar spelen... maar ook kan componeren. Maar dat ik ja. ook een heel orkest kan componeren. Ja, knap En, hoor. en Ja, uh, ja dat is met, uh, bij deze is dat... Uh, is dat zonder uh, meer gelukt. Het, heel goed ja. gelukt. Ja. Rick, ik ga ja. je hartstikke bedanken... want we gaan weer naar het eind. We gaan uh, wel afsluiten met Happy Together. Ja. Een mooie, enthousiast, vrolijk nummer van Frank Zappa. Precies. Een Turtle uh, cover, maar eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus hartstikke bedankt. Maar ik ga je zeker een keertje terugvragen... voor iets anders, hè? Ja, prima. Ja, Big Pink Floyd of zo? Of, uh, hè? Ja, of Rundgren, of tot uh, Rundgren. Tot Rundgren. and Cream. Of, uh, and yeah, Cream. We, we gaan nog wel een keertje met elkaar praten. Hè, ja, Pim? zeker inderdaad. Ja. En Vrouwtje ook bedankt. Wat vond je ervan? Superleuk. En heel interessant. Je hebt hier wat geleerd inderdaad. Ja, ja ik vind het ook hoor. Ja. Het blijft mooie muziek. En, nou ja, bedankt Pim dat je mij hebt En dat ik uh, de wereld, of tenminste Zandvoort in ieder geval... Hopelijk een klein <laughs> beetje kennis kunnen laten met, met mijn idool Frank Zappen. Nogmaals bedankt de luisteraars. Tot de volgende week. thank you very much for coming to our concert tonight. I know that... Uh, <clears throat> In a way, it's sad that Bill Graham is closing down the Fillmore, but uh, I'm sure he'll get into something better. It's been lovely working for you this evening. Good night.